...tuin van het Singermuseum in Laren gestolen en zwaar beschadigd teruggevonden. De moeizame restauratie duurde anderhalf jaar, maar hij is terug. Vanavond in close-up, de Denker van Rodin. Om 11 uur bij de AVRO op Nederland 2. Dit is Radio 1. Vijf uur. Het NOS-journaal. Renate Evers... Iraanse ambassadeur toch opnieuw op het ministerie. Compensatie voor gedupeerde boeren Moerdijk. En Italiaanse justitie wil snel proces tegen Berlusconi. De Iraanse ambassadeur in Nederland is vandaag alsnog op het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. Hij was daar ontboden om uitleg te geven over de gang van zaken rond de begrafenis van de Iraans-Nederlandse vrouw, die vorige week werd geëxecuteerd. De ambassadeur heeft een gesprek gehad met een hoge ambtenaar. Over de inhoud wil Buitenlandse Zaken niets kwijt. Gisteren moesten diplomaten ook al twee keer op het matje komen, maar hij liet de tweede keer verstek gaan. In de Kamer gaan inmiddels stemmen op om oud-minister Bot te laten bemiddelen tussen Nederland en Iran. Minister Roosentaal, die in het Midden-Oosten is, wilde vandaag niets over dat idee zeggen. Boeren die financiële schade hebben opgelopen door de brand in Moerdijk... krijgen een tegemoetkoming van de overheid. Staatssecretaris Bleker schrijft dat aan de Tweede Kamer. Na de brand een maand geleden bij Chemiepak... konden boeren enkele weken geen groenten van het land halen en verkopen... omdat die mogelijk schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Onder meer landbouworganisatie LTO drong aan op een schadevergoeding. Bleker benadrukt dat hij niet verplicht is tot een tegemoetkoming... maar hij vindt dat de boeren blijk hebben gegeven van verantwoordelijkheidsbesef... omdat ze adviezen van de overheid... Hebben opgevolgd. Zo'n 30 boeren kunnen compensatie krijgen. Geschat wordt dat met de tegemoetkoming ruim een miljoen euro is gemoeid. In een bedrijf op het industrieterrein in Lemmer woedt een zeer grote brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Het bedrijf maakt silo's en tanks van glasvezel. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brand is te zien op de ketelbrug in de A6, tientallen kilometers verderop. In Cairo staan nog altijd duizenden demonstranten op het Tarijeplein, ondanks toezeggingen van president Mubarak om de grondwet aan te passen. In een toespraak op de staatstelevisie zei vicepresident Suleiman dat er een tijdschema is opgesteld voor een machtswisseling. Ook heeft Mubarak toegezegd dat er volledige vrijheid van meningsuiting komt. Maar de Egyptische president is niet van plan om snel op te stappen. De demonstranten in Cairo nemen geen genoegen met de toezeggingen. De file van schepen op de Duitse Rijn bij de Lorelei is opgelost. Een schip geladen met zwavelzuur kapzeisde vorige maand... en legde het scheepvaartverkeer lam. Honderden schepen lagen bijna een maand stil tussen Mainz en Koblenz. Ook veel Nederlandse schippers hadden last van het ongeluk. Pas vorige week woensdag kwam het scheepvaartverkeer weer op gang. Gisteren werd bekend dat het zwavelzuur in het gekapzeisde schip... in de rivier wordt geloosd. Volgens de Duitse autoriteiten blijft de milieuschade beperkt... omdat het zuur goed oplost. Het met van verontreinigde Rijnwater levert in Nederland geen gevaar op, zei staatssecretaris Atsma van Milieu vanmiddag in de Tweede Kamer. Het Katharina ziekenhuis in Eindhoven mag toch hartklepoperaties uitvoeren via de LIS. Dat heeft een beroepscommissie van het ministerie van Volksgezondheid bepaald. Het Katharina was het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze techniek toepaste. Het organiseerde er in 2010 een internationaal congres over, waarbij 10.000 collega's uit de hele wereld live een operatie konden volgen. Toch wees de inspectie voor de gezondheidszorg een vergunningsaanvraag af, omdat het ziekenhuis te weinig ervaring zou hebben. Vijf andere ziekenhuizen mochten de techniek wel toepassen. Een beroepscommissie van het ministerie van Volksgezondheid... heeft de inspectie nu op de vingers getikt. De PVV is zondag bij het NOS-verkiezingsdebat op Radio 1... vertegenwoordigd door de lijsttrekker in de Eerste Kamer. Partijleider Wilders maakt vrijdag de naam van de lijsttrekker bekend... Het was eerst de bedoeling dat Wilders zelf aan het debat zou meedoen. Aan het debat van zondag wordt verder meegedaan... door de lijsttrekkers van CDA en VVD in de Eerste Kamer... en door de Tweede Kamervoorzit fractievoorzitters Cohen, Roemer, Pechtold, Sap en Tieme. De Consumentenbond wil dat vakantieparken prijzen op hun websites vermelden waarin alle kosten zijn meegenomen. Wie online een vakantiehuisje boekt krijgt dat volgens de bond namelijk nooit voor de prijs waarmee reclame wordt gemaakt. Zo vinken parken standaard de annuleringsverzekering aan, terwijl dit volgens de reclamecode reisaanbiedingen niet mag. Daarin staat ook dat alle prijzen op websites totaalprijzen moeten zijn. De vereniging van recreatieondernemers Recron zegt dat het om maatwerk gaat en dat het dus niet anders kan. Op de Indische Oceaan is een Italiaanse olietanker gekaapt. Na een liet, schotenwisseling lieten vijf vermoedelijk Somalische piraten het schip richting Somalië varen. Een Italiaans fregat dat duizend kilometer verderop voer heeft de achtervolging ingezet. Op het moment van de kaping voer het schip op een 1300 kilometer uit de Somalische kust. Trainer Kalecic moet aan het eind van het seizoen weg bij voetbalclub De Graafschap. De club heeft het contract van de trainer niet verlengd. In een verklaring wordt geen reden gegeven voor het besluit. Kalecic werkte zeven jaar bij de club uit Doetinchem. Eerst als assistentcoach en de laatste 2,5 jaar als hoofdtrainer. De club uit Doetinchem staat momenteel 12e in de eredivisie. Het weer vanavond is nog helder. Later neemt de bewolking toe en wordt het nevelig of mistig. Morgen eerst nog grijs, maar later breekt de zon door. Het wordt tussen 6 en 9 graden. De dagen daarna bewolkt en regenachtig en het blijft vrij zacht. web Verkeersinformatie. De spits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte. Opvallend is de A2 Den bos richting Eindhoven. Tussen Vught en Best-West staat 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je kunt toch beter omrijden via Tilburg over de N65 en de A58. En dan op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Daar staat een file van 15 kilometer tussen Knopend Rijnzweerd en Leusden. Is koud? Dat zal u met een Bosch HR-ketel niet overkomen. Kies daarom nu voor de betrouwbaarste, een Bosch HR-ketel. Ga naar de erkende Bosch-installateur... en vraag naar het unieke aanbod op 5 jaar extra garantie bij de Bosch HR-ketels. Kijk op boschcvketels.nl Veel mensen zoeken tegenwoordig een partner op internet... aan de hand van een profiel en een foto. Maar kun je als mens ook daten op basis van je DNA... Onderzoek naar het verliefde brein en daten met je DNA. In Labyrinth, vanavond rond half tien op Nederland 2. Het NOS Radio 1-journal. Met Tim Overdijk. 7 over 5 goedemiddag. Het is nog lang niet rustig genoeg om weer op vakantie te gaan naar Egypte. En ook Tunesië is nog steeds geen lekkere plek voor een zorgeloos verblijf aan het strand. Dus wat te doen als u geboekt had voor een strandvakantie? U hoort het straks. En Iran is op dit moment ook niet bepaald een toeristische bestemming. Teheran en Den Haag. Hoe lang gaat de diplomatieke ruzie nog duren? En is het tijd voor een bemiddelaar? Die antwoorden houden ze zo direct. We gaan eerst naar Rotterdam, naar Marcella Mesker... voor de partij tussen Timo Bakker en Philip Petschner. Ja, en uh, het laatste bericht was dat het zo goed ging... want Timo de Bakker won de eerste set met ja. 6-4 van uh, de lucky loser. Uh, Philip Petschner, de invaller van Ernst Gulbis, want die is ziek. Ja, In 26 minuten gaat de tweede set naar de Duitser met 6-0. Timo de Bakker eh, niet overtuigend, veel fouten maken, drie keer zijn service inleverend... en ja, we zijn dus nu bezig aan de eerste game van de derde set. Het, het past ook wel een beetje in het beeld van uh, het spel van de Bakker van de laatste tijd... want ja, dit jaar is hij natuurlijk niet lekker begonnen. Uh, drie toernooien gespeeld, drie keer eerste ronde... Eindseizoen 2010 ging het ook niet lekker. Ook al een paar eerste rondes op zijn broek gekregen. Dus je ziet duidelijk dat hier een speler op de baan staat met gebrek aan zelfvertrouwen. Laten we hopen dat hij het nog kan ombuigen in deze derde set. Het is uh, ja, in die tweede set akelig uh, stil geworden. Maar nu in de openingsgame van uh, de derde set probeert het publiek toch uh, Timo de Bakker een beetje op te peppen. We zitten dus in de eerste game van de derde set. De Bakker serveert, staat 30-15 voor. Marcella Mesker, zodra die derde set naar een ontknoping gaat, komen we bij je terug. We gaan naar Den Haag. De betrekkingen met Iran zijn bijna tot het nulpunt gedaald... na de executie van de Iraans-Nederlandse vrouw Bahrami vorige week. In de Kamer gaan nu stemmen op voor bemiddeling... maar minister Rozenthal van Buitenlandse Zaken is nog niet zover. Wil bomen in Den Haag bemiddelen? Kan de minister het niet meer zelf? Nou, de spanning loopt hoog op tussen Nederland en Iran. en In elk geval twee partijen in de Kamer vinden dat bemiddeling noodzakelijk is... omdat het van kwaad tot erger gaat. Minister Rosetaal, die heeft voor overleg de Nederlandse ambassadeur teruggeroepen... naar aanleiding van de executie. Uh, de Iraanse ambassadeur is hier op het matje geroepen. Bij het tweede gesprek kwam hij niet opdagen. In Iran zeggen ze Nederland bedrijf politiek... terwijl het om een gewone drugszaak gaat. Nou ja, zo schiet het niet op, vinden in elk geval D66 en de ChristenUnie. En zij pleiten daarom nu voor het inschakelen van oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot... en topdiplomaat Ben Bot als bemiddelaar. Dus het moet zo snel mogelijk opgelost worden. Misschien zou dat kunnen door een, een bemiddelaar aan te stellen. Een oud-minister van Nederland die daar eens gaat praten... om en ons ongenoegen te uiten... maar ook te zorgen dat we wel een dialoog houden. En u denkt aan? Uh, dat mag van mij een minister van Buitenlandse Zaken zijn... met een goede naam in die regio. Dat zou Ben Bot kunnen zijn. Het kan ook iemand anders zijn. Nou, ik heb zelf al gesuggereerd om uh, bijvoorbeeld een persoon als Ben Bot... Uh, in te schakelen, te vragen of hij wil bemiddelen. De Amerikanen doen dat ook regelmatig in hun uh, diplomatie. Ze sturen een oud ambassadeur of een oud minister uh, naar een land toe om te kijken hoe we de situatie vlot kunnen trekken. En dat zou Ben Bot volgens mij eerder ook betrokken in dit dossier uh, een goede persoon kunnen zijn. Ja, ben Bot was natuurlijk ook de man die in januari namens de familie van Bagrami, de Iraanse ambassadeur in Nederland heeft benaderd. Hè? Ja, precies. Ja. Dus ligt het dan voor de hand dat Bot zou kunnen gaan bemiddelen? Nou, Bot zou het op zichzelf kunnen. Het is een topdiplomaat met een grote staat van dienst in buitenlandse betrekkingen. Um, of hij het zou willen is natuurlijk een andere vraag. Ik heb hem vanmiddag eventjes gesproken en op die vraag wilde hij geen antwoord geven. Hij zei wel dat hij nog niet was benaderd. Maar op de vraag of hij het eventueel zou willen... Als hij wordt benaderd door minister Roosentaal, daarop ging hij wijzelijk niet in. U begrijpt wel waarom, zei hij. En dat was dus echt de diplomaat die daar sprak. Ja, een diplomatieke kun je niet zijn. Nee. Het is natuurlijk ook zo dat al de minister van Buitenlandse Zaken uh, dan moet gaan toestaan... dat de regie even uit handen wordt gegeven. Voelt, voelt Roosentaal daarvoor? Nou, die houdt de boot op dit moment nog even af. Hij is op werkbezoek in het Midden-Oosten, vandaag in Israël. En daar hebben we hem de vraag voorgelegd of bemiddelen een goed idee is. En dit is letterlijk alles wat hij daarover te melden had. Ik heb uh, de, uh, mijn ambassadeur in Teheran, heb ik donderdag uh, bij mij. Hij komt morgen terug. Donderdag spreek ik met hem. En dan ga ik met hem overleggen. En uh, uh, wat dat betreft, dat is nu mijn koers. En over uh, bemiddeling of iets dergelijks heb ik uh, op dit moment niets te melden. Nou, niets te melden, is dat een diplomatieke omschrijving van. Ik ze dreig niet ontspringen. Nou, hij houdt in elk geval de kaart aan de borst. Hij wil de handen nog even vrij houden. En nu bemiddeling accepteren. Op voorstel van de oppositie. Ja, daarmee zou hij zichzelf natuurlijk ook wel een beetje een brevet van onvermogen geven. Dat is wel heel veel gevraagd. En in het voorstel om een bemiddelaar in te schakelen. van D66 en de Christenunie. zit natuurlijk wel ook wel een beetje de suggestie dat Roosentaal het zelf niet aankan. Ja, precies. En het is de oppositie natuurlijk in de Kamer. Geldt dat precies. voor andere partijen ook? Willen die ook een uh, nou, voor zover we dat hebben kunnen achterhalen, niet. Uh, CDA en VVD, de regeringspartijen, vinden eigenlijk dat uh, Rosenthal het tot nu toe wel goed aanpakt. De Partij van de Arbeid zegt, Rosenthal, de, zegt dat Rosenthal het zelf moet oplossen. En uh, Geert Wilders van de PVV die vindt gewoon dat de Iraanse ambassadeur zo snel mogelijk het land moet worden uitgezet. Ik heb niet zoveel met uh, Iran. Het zijn islamofascisten uh, ten top... tot en met de hoogste leider uh, toe. Dus wat mij betreft wat uh, die minister van Buitenlandse Zaken zou moeten doen... is onmiddellijk die Iraanse ambassadeur uh, het land uitzetten... en uh, bevries die uh, betrekkingen maar met dat land. En laat zien dat je uh, nou ja, niet toestaat dat er een paar keer per week met je gesold wordt. En ik hoop dat Rosetta dat doet. Ik bedoel, uh, hij heeft, vind ik, uh, niet zo sterk geopereerd de afgelopen weken... Maar hij moet nu echt de Iraanse ambassadeur uitwijzen, want eh, anders ze lachen ze zich een deuk in Teheran en ook hier. Ja, de Tweede Kamer is dus eigenlijk nogal verdeeld over hoe de relatie met Iran moet worden aangepakt. Deel van de Kamer wil bemiddeling, ander deel wil dat niet, vindt dat de minister goed bezig is. En Wilders wil dat de Iraanse ambassadeur zo snel mogelijk over de grens wordt gezet. Uh, doordat de Kamer verdeeld is, heeft minister Rosenthal voorlopig nog wel enige vrijheid van handelen. En die gaat dus een nieuwe aanpak bespreken met de ambassadeur die dan donderdag in Nederland is. En daar, waar hij dan een gesprek mee voert. Welkom, dankjewel vanuit Den Haag. De zelfmoordaanslag op het vliegveld van Moskou... is opgeëist door een van de meest gezochte mannen van Rusland. Doku Umarov. Twee weken geleden vielen er 36 doden bij die aanslag. Inshallah, inshallah, ik heb u het laatste keer... dat we opnieuw kunnen doen... dat we in ieder geval kunnen operaties... waar we willen en waar we willen. Als er alle het wil, al dus Umar, of maak ik premier Poetin duidelijk... dat we deze operaties kunnen uitvoeren wanneer en waar we dat willen. Kies je Hekster in Moskou. Het gebeurt vaker dat iemand zomaar zegt van... ja, wij, hebben, uh, wij zijn hier verantwoordelijk voor. Hoe geloofwaardig is deze, is deze verklaring? Ja, deze dreigende taal van Doku Omarov... die neemt iedereen toch wel degelijk heel erg serieus. Iedereen ging er ook al meteen van uit... dat de daders van die zelfmoordaanslag... uit de noordelijke Caucasus kwamen. Uh, een beetje verwarrend, maar dat is dus het uiterste zuiden van Rusland. Het is ook niet de eerste aanslag die de 40-jarige Omarov opeist. Ook bijvoorbeeld de dubbele bomaanslag op de Moskouse metro vorig jaar. Daar kwamen toen 40, dode, 40 mensen bij om. Die zou ook zijn werk geweest zijn. En het soort aanslagen... Dat helemaal in het patroon dat Umarov graag ziet... brengen van uh, de terreur naar het hart van Rusland, naar Moskou. Want in die noordelijke Caucasus, daar is geweld aan de orde van de dag. Maar dat is heel ver weg van het machtscentrum in Rusland... en uh, dat, daarom krijgt het uh, nauwelijks aandacht. Maar zo'n aanslag midden in de hoofdstad... Uh, dat drukt natuurlijk weer even iedereen met zijn neus op de feiten. Uh, veel aanslagen dus van uh, de hand van uh, Umarov... en het heeft hem de bijnaam uh, de Russische Bin Laden gegeven... en zelf noemt hij zich de Emir van de Caucasus en dat is een verwijzing naar de strenge uh, vorm van islam die hij aanhangt, het uh, wahabisme. Ja. Heeft u nog een specifieke reden gegeven voor deze aanslag op de luchthaven? Uh, hij wil natuurlijk laten zien, hè, zoals je net ook hoorde... dat hij uh, mensen tot zijn beschikking heeft die wanneer hij maar wil... en waar hij dan ook maar wil zichzelf opblazen. En zijn uiteindelijke doel is om op die Caucasus een islamitische staat te vestigen. En daar zouden dan alleen moslims mogen worden, uh, wonen. Daar is uh, de sharia, de islamitische wetgeving, die wordt daar worden ingevoerd. En dat is dus uh, in een gebied dat nu nog een onderdeel van Rusland is. Uh, deelrepublieken als Tsjetjenië, Dagestan, Ingushetia Waar ook Russische wetten gelden. En de Russen die willen natuurlijk absoluut niet dat zij een deel van hun land kwijtraken. Zij bestrijden met alle mogelijke macht en middelen die extremistische moslims daar. En nou ja, we kennen natuurlijk allemaal nog die uh, oorlogen die de Russen in Tsjetsjenië voerden. Het is niet meer op zulke grote schaal. Maar op kleinere schaal wordt er nog wel degelijk keihard gevochten in een poging om die uh, strijders uit te schakelen. Ja, als deze man, de emir van de Caucasus, zoals hij zelf noemt, ook wordt betiteld als de binnenlader van Rusland, is hij dan ook de leider van een grote beweging, zoals Al-Qaeda dat ook is? Ja, het is heel moeilijk uh, om daar uh, zicht op te krijgen, want net zoals uh, bij Al-Qaeda zijn het heel vaak uh, geïsoleerde uh, cellen van mensen die onder zijn ideologische aanvoering bereid zijn uh, tot het uitvoeren van dit soort uh, aanslagen. En hoewel de Russen uh, het eigenlijk liever niet horen, zijn er nog steeds mensen die zich aansluiten bij Umarov. En dat zijn dan vooral mensen die tijdens de oorlogen in Tsjetsjenië, maar ook uh, bij die operaties waar ik het net over had, die dus uh, nog steeds uh, plaatsvinden, die daar hun familieleden zijn verloren, dus vaders, moeders, broers, zussen, mensen die dus niets meer te verliezen hebben en daarom de bossen ingaan, en dat is het jargon dat in Rusland gebruikt wordt voor het je aansluiten bij de terroristen. Uh, verder is het in de Kaukasus dus ook uh, heel arm, corrupt... hoge werkeloosheid van soms 80 procent. Echt een uitzichtloze situatie die mensen ook al in de armen drijft... Uh, van die terroristen. En het is dus moeilijk om te zeggen om hoeveel strijders... en potentiële zelfmoordenaars het precies uh, gaat. Doko Umarov die zegt uh, dat het er honderden zijn. De Russen die denken veel minder. Ze zeggen ook al jaren dat het een kwestie van tijd is... voor Umarov gepakt en gedood wordt. Maar goed, dat is dus uh, tot nu toe nog steeds niet gebeurd. En Umarov... Die heeft vandaag nog maar eens uh, herhaald weer in die boodschap... dat er in dit jaar van verkiezingen in Rusland... veel meer aanslagen zullen volgen. En hij noemde dat het een jaar vol bloed en tranen zal worden. Het land is en blijft alert. Kiesje Hechstra van Moskou, dank je. Straks de huishoudbeurs pakt uit met een uiterst prijzig hebbedingetje. Verkeer, Erwin de Hart. Hallo. Het is een gemiddelde avondspits. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam valt het relatief mee met de drukte. De bijzonderheden zijn drie files na ongelukken. Allereerst op de A2 Den Bosch richting Eindhoven... tussen Vught en Best-West 10 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Reewijk en Knoopend Gouwen 5 kilometer. Tussen Gouda en het Gouden Aqueduct zijn twee rijstroken dicht... En als laatste de A15, Nijmegen-Gorkum tussen Tiel en Waddenhooyen... vier kilometer na een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Omdat het in Tunesië en Egypte momenteel niet bepaald veilig is... wordt toeristen afgeraden om daar op vakantie te gaan. Maar duizenden Nederlanders hadden al een trip geboekt... voor de komende voorjaarsvakantie. Dat betekent nu dus extra werk voor de reisbureaus. Goedemiddag, Thomas Koekbussen met Dorine Lipman. Heeft u een moment, alstublieft? Dank u wel. Doreen Lipman is van de Thomas Cook Travel Shop naar Egypte en Tunesië. Dat is niet verstandig om daar nu naartoe te gaan. Nee, dat klopt. Op dit moment is er een negatief reisadvies afgegeven... door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus uh, het is niet handig om het te doen. En nou staat er een vakantie voor de deur. En duizenden mensen die willen weg, ook naar die landen. En dan komen ze bij u terecht. Ja, klopt. Ze moeten omboeken. Ze kunnen omboeken, ja. Dat gebeurt ook het meest. Mensen hebben een vakantie gepland verheugen zich erop. Willen natuurlijk toch lekker in de zon zitten. Dus uh, boeken om. Ze kunnen ook hun geld terugkrijgen. Ja, dat kan. Als mensen zeggen, ja, dan ga ik niet, want ik wil per se naar Egypte... en dat gaat nu niet door, dan kunnen ze hun geld terugkrijgen. Ja. Waar willen de mensen naartoe? Naar de zon. Dus... De zon schijnt, hè? Ja, klopt. Maar een beetje warmte en bikiniteit uh, ziet men ook wel zitten. Dus het is gouden Gran Canaria, we merken Mexico, uh, Dominicaanse Republiek, uh, Cuba. Mexico? Daar lopen die drugsbenders toch over het strand? Nee, hoor. Die lopen ook de lijnbaan in Rotterdam. Dus dan kun je daar ook niet meer naartoe. Wat is er in Kenia te zien? Want daar kunnen mensen ook naartoe. In Kenia kan je, naar Kenia kan je ook. Daar zijn zowel natuurlijk safaris te doen. En daar kan je ook heerlijke strandvakantie doorbrengen. Lekker luieren en over de zee staren. Dus voor ieder wat wils. Meneer Masterbroek, u heeft ook om geboekt. Dat klopt, ja. Waar zou u naartoe gaan? Oorspronkelijk zouden we naar Egypte gaan. Wat trekt u aan dan Egypte? Nou, we zijn vorig jaar geweest. En uh, toen hebben we ook een klein cultureel uitstapje gedaan naar Luxor. En nu hadden we besloten om elkaar uh, dat cadeau te doen om naar uh, Nijlreis uh, te gaan uh, maken. En toen zag u een paar weken geleden op tv dat de herrie daar begon. En wat dacht u toen? Daar gaat mijn vakantie. Ja, inderdaad. Wat u zegt. Dus toen zijn we naar het reisbureau geweest. Waar zal ik nou eens naartoe gaan? Nou, uh, de keuze viel heel snel al op uh, Kenia. Is natuurlijk een totaal andere reis dan uh, Egypte. Nogal, ja. Ja. Wat loopt er in Kenia rond? Nou, ik dacht, uh, alle wild wat u maar kunt uh, bedenken, dacht ik zo'n beetje. Olifanten, giraffen volgens mij? Inderdaad, die vindt u daar ook allemaal, leeuwen. Misschien is dit ja. nog wel mooier dan Egypte? Uh, qua natuur ongetwijfeld, denk ik. We hebben elkaar dat cadeau gedaan omdat we 40 jaar getrouwd zijn... en ook allebei 65 geworden. Dus we oh. dachten, dat gebeurt ook niet, uh, niet elke keer. Uh, voor hoeveel mensen geldt dit nou, dat omboeken? Ja, het is moeilijk om het in mensen uit te drukken. Want ik ben natuurlijk één, uh, zeg maar, uh, agentschapje van een hoop. Maar zou het landelijk om duizenden mensen gaan? Uh, ik denk het wel, ja. ja. Maar u heeft het er met druk mee? We hebben het er behoorlijk druk mee, ja. Nou, meneer Masterbroek, nog gefeliciteerd trouwens met de twee mijlpalen. Ja, dank u. Dat... En uh, een hele fijne vakantie. Ja, dat gaat uh, zeker lukken. Als er tenminste in Kenia geen politieke onrust uitbreekt. Want dan moeten we weer omboeken. Zo is het. En zo is het maar net al. Dus Doreen Lidman van het Reisbureau. Jeroen Schootijzer sprak met haar. Een verrassende ontwikkeling bij het proces tegen Charles Taylor, de oud-president van Liberia. Vandaag zou de aanklager, aanklager zijn slotpleidooi houden bij het Sierra Leone Tribunaal in Leidschendam, maar de advocaat van Taylor wilde niet meewerken. We do not feel that it could be appropriate for us to take part in the oral presentation when a majority of you ik heb geweigerd om onze schriftelijke submissie Ik heb een beslissing so genomen, dus mijn cliënt En we willen vertrekken. En hij voelde de data bij het woord. Hij liep de rechtszaal uit. Deze advocaat Courtney Griffiths, Griffith, moet ik zeggen, Thijs Bouwknecht van de Wereldomroep. Je volgt het proces. Ging Charles Teller hem toen achterna. En niet meteen. Hij zit tussen twee uh, beveiligers. En hij probeerde wel uh, zijn pennen in zijn tasje te doen... en zijn papiertjes bij elkaar te pakken. En toen hij wilde opstaan, werd hij tegengehouden. Dus hij moest wachten tot de koffiepauze. En hij is daarna niet meer teruggekomen. Mag dat wel? Um, eigenlijk niet. Maar um, hij moest blijven zitten van de rechters. Maar um, als hij beslist om niet te komen... dan is er eigenlijk niemand die hem... Uh er toe, toe, toe kan dwingen om uh, wel te komen. Dan ja. had de advocaat erover een verklaring, hoorden we net... die de rechters niet wilden accepteren. Wat was dat voor een verklaring? Ja, het gaat om een samenvatting van uh, de zaak, van de verdediging. En die hadden ze eigenlijk op 14 januari al moeten inleveren. Maar uh, er waren er nog een aantal moties die liepen. Dus ze hadden besloten om dat pas maandag te doen. En de rechters hebben dat niet meer geaccepteerd. En dat document is dus eigenlijk een samenvatting van het pleidooi... wat ze deze week zouden, zouden overleggen. En Corning Griffiths uh, was daardoor behoorlijk gepikeerd en boos. En dat was voor, voor hem reden om niet meer mee te doen. Ja, Was het niet logisch, die boosheid dan? Um, <laughs> um, enigszins is die boosheid uh, logisch. Want uh, het gaat wel om een aantal belangrijke moties. Eén daarvan uh, gaat om het toelaten van uh, een aantal cables... die gelekt zijn door WikiLeaks. Mm -hmm. uh, eentje komt uit Monrovia en Liberia, waarin de ambassadeur daar... Uh, gezegd heeft dat hij zich zorgen maakt over dat het tribunaal... misschien een te lage straf zou opleggen aan Charles Taylor... en dat hij misschien zou kunnen terugkeren... wat uh, geen goede zaak zou betekenen voor de regio daar... en uh, dat er gezocht moest worden om hem op een of andere manier... nog te berechten in de Verenigde Staten en mocht hij vrijkomen... Hm. Voor uh, Courtney Griffiths is dat natuurlijk uh, mooi kruid om mee te schieten en te zeggen van ja, uh, rechters, jullie zijn eigenlijk niet onafhankelijk, want de Verenigde Staten bemoeien zich met deze zaak. Ja, die betalen natuurlijk ook het proces grotendeels. Voor het grootste gedeelte, ja. ja. Uh, ze ja. zijn afhankelijk van een aantal giften. Nederland is een, uh, is een donor, maar de Verenigde Staten de grootste. Ja, loop je weg als advocaat, kun je je slotpleid door niet meer halen. Hoe moet het nou verder? Nou, er is nog een beroepskamer in, in Freetown waar het Hof eigenlijk zetelt. En Courtney Griffiths is daar naartoe gegaan om uiteindelijk te vragen... om alsnog dat document toe te laten. En die rechters zullen nu uh, bij de koppen bij elkaar moeten steken... en beslissen of uh, ze Courtney Griffiths inderdaad nog toelaten tot de rechtszaal... en uiteindelijk zijn slotpleidooi laten houden. Ja. Wegloper, Taylor, kwam niet meer terug. Is de zaak nog wel inhoudelijk behandeld vandaag? Ja, de aanklagers hebben wel hun zaak uh, nog uh, voorgelegd aan de rechters... Ze hebben 94 getuigen gehoord de afgelopen drie jaar. Ze hebben daar een samenvatting van gegeven. De, de belangrijkste getuigen nogmaals uh, benadrukt. Hun getuigenissen nog eens een keer voorgelezen. De rechters uh, ervan proberen te overtuigen dat hun verklaringen... toch echt wel duiden op dat Charles Taylor... brute misdaden heeft gepleegd in Sierra Leone. Goed. augustus de uitspraak. Kunnen ze nog in, een groep, dat ga, uh, in beroep, dus dat gaat nog wel even duren. Thijs Bouwknecht van de Wereldomroep. Dank je. Graag gedaan. De huishoudbeurs heeft een primeur dit jaar. De duurste vibrator ter wereld is er te koop. Het kost wel 10.000 euro, maar dan heb je er wel een... met een laagje van 18 karaats goud. Annette Kuiper, goedemiddag. Goedemiddag. Met de beursmanager van de huishoudbeurs. Ik heb eigenlijk maar één prangende vraag. Komt die inclusief batterijen? <laughs> ik mag het wel hopen. Ja, <laughs> ja ik ga er wel vanuit. Ja. Ja, nee, uh, nee ja, dat, dat denk ik wel, ja. De huishoudbeurs, uh, dan denk ik aan staafmixers, elektrische uh, tandenborstels... maar een link met een gouden vibrator had ik nog niet gelegd. Nee, we zijn uh, uh, ooit in 1950 begonnen als echt een noviteitenbeurs, uh, eigenlijk bijna een vakbeurs voor de vrouw. En uh, dat was met name op het gebied van huishoudelijke uh, uh, ja, apparaten en uh, uh, noviteiten. Uh, noviteiten toen waren bijvoorbeeld de nylon handschoen en de schuimrubberen matras... Uh, maar de beurs heeft zich de afgelopen jaren uh, steeds meer ontwikkeld... naar een heel breed publieksevenement voor de vrouw. Waarbij eigenlijk alles wat, uh, nou ja, waar de vrouw interesse in heeft... Nou ja, dat verzorgen wij op de beurs. Uh, en dan kun je dus denken aan mode, verzorging, wonen, vrije tijd... Uh, culinair, maar ook erotiek. Dat hoort ja. er ook bij. Ik woon daar niet ver vandaan van de Rijn. En dan zie ik de bezoeksters thuis de huishoudbeurs altijd uh, weggaan... daar met, met tassen vol met gratis spul. Uh, waar, waarom dan een... een, een een vibrator, vibrator die 10.000 euro moet kosten. Ik denk dat iedereen dat leuk vindt om te zien, sowieso. Dan was ik mezelf wel erg benieuwd. Uh, ja, ja, u je hebt hem je gezien? Er... Sorry? U hebt hem al gezien? Nou, nog niet in, uh, in het echt, maar ik ga zeker even kijken. Maar, gaat hij dan weg per hoogste bot of zijn er genoeg in voorraad? Uh, ik ga ervan uit dat er maar eentje is die er op de beurs aanwezig is. Uh, gaat hij ook echt verkocht worden? Het zou zo maar kunnen. Ja, ik kan daar geen, uh, geen garanties op geven. Maar er worden ook auto's en keukens verkocht bij ons. Dus dat, gaat ook, dat zijn ook aanzienlijke bedragen. Dus ja, ik zou niet gek op staan te kijken. Nou, Hij gaat. heeft veel, uh, heel, heel veel aandacht gehad inmiddels. Dus, uh, ja. Precies. Nou, Dan gaat een dildo in één moeite door. Arnett ja, Kuiper, dus... beursmanager van de huishoudbeurs. Uh, succes. Vanaf zaterdag uh, gaat de huishoudbeurs van start. En op de website zeg ik dat het ding met in ieder geval één jaar garantie komt. Beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Werk. Als je daar personeel voor nodig hebt, moet je verstand hebben van wetten en regels. Maar ja, je kunt niet alles weten. Um, even googlen dan maar. En dan zit je dan met 346.978 hits op het woord ZZP'er. Alle HR-vragen googlen. Werkt dat nog wel?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 22 tot en met 25 februari in de Rotterdamse Schouwburg. Tourneelijst op scapinoballet.nl. Van de allereerste HR-ketel ter wereld tot de 3 miljoenste Nefit HR-ketel nu. Met Nevit weet je zeker dat je goud en al hebt. Bij aankoop van een Nefit HR-ketel nu kans op een gratis Nefit zonneboiler. Dus warm water op zonne-energie. Kijk snel op Nefitgoud.nl. Nevith houdt Nederland warm. Het katharina ziekenhuis in Eindhoven mag toch hartklepoperaties uitvoeren via de Lies. Een beroepscommissie van het ministerie van Volksgezondheid heeft dat beslist. De inspectie had geen vergunning gegeven omdat het ziekenhuis te weinig ervaring zou hebben met deze operatie. Maar de inspectie is nu op de vingers getikt. De Iraanse ambassadeur heeft een gesprek gehad met een hoge ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij moest uitleg geven over de gang van zaken rond de begrafenis van Sarah Bahrami, die vorige week in Iran werd geëxecuteerd. Gisteren was hij ook al twee keer ontboden, maar toen kwam toen de tweede keer niet opdagen. De Tweede Kamer vindt dat een fusie tussen de vervoerbedrijven Veolia en TransDev niet door moet gaan. TransDev is het Franse moederbedrijf van Connection. Door de fusie krijgt het bedrijf een marktaandeel van 70% procent en dat vindt de Kamer te veel. En in Lemmer woedt een grote brand op een industrieterrein. Er staat een bedrijf in brand dat silo's en tanks maakt van glasvezel. De rook is tot op de Ketelbrug te zien, tientallen kilometers verderop. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Marco Vroef. En na een stralende dag met wel wat stapelwolken gaan die stapelwolken nu verdwijnen. En dat betekent dat we een heldere avond tegemoet gaan. Ook vannacht is het helder. Dan kan er wel wat nevel of misschien mist ontstaan. En dat bij temperaturen die uiteindelijk uitkomen net onder het vriespunt. betekent in elk geval morgenochtend dat we de autoruiten weer moeten krabben. En dat de mist misschien hier en daar wel wat vervelend is voor die ochtendspits. Maar daarna gaat de mist oplossen en dan krijgen we de zon regelmatig te zien. Wat meer stapelwolken denk ik dan vandaag, zeker in de loop van de middag. Maar het blijft droog voor ongeveer 7 graden. En er staat een matige wind uit een zuidelijke richting. Best nog een aardige dag dus, maar dat gaat donderdag toch anders worden. Want dan overheerst de bewolking, valt er van tijd tot tijd ook wat regen, zeker later op de dag. De wind stelt nog niet zo heel veel voor, is matig uit het zuidwesten, het is 8 of 9 graden. En daarmee hebben we ook het weer voor vrijdag verteld, beetje saai misschien. In de loop van het week einde dan voorzichtig een klein beetje zon, maar het is niet droog en de temperatuur gaat iets omlaag. ANWB Verkeersinformatie. Het is een gemiddelde avondspits. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam valt het relatief mee met de drukte. Enkele bijzonderheden op de A4 Vlaarningen richting Hoogvliet. Eén van de tunnelbuizen van de Benelux-tunnel is dicht. Daarom loopt het vast op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Maasluis en knooppunt Ketelplein, 5 kilometer file daardoor. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen nieuwe Nieuwebrug en Knoopend Gouwe... 7 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht... Op de A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Echteld en Waddenooien... staat 8 kilometer na een ongeluk. En uh, op het andere traject tussen Knopendel en Waddenooien... ook 8 kilometer. Mensen, we hebben een prima jaar gehad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 Het is uh, vier over half 6. Goedemiddag. Wij vroegen u vanmiddag naar uw ervaringen met het boeken van vakantiehuisjes in Nederland. Betaalt u meer dan was voorgespiegeld? U reageerde via ons weblog op nms.nl, maar ook via Twitter. En we. Uh, noteerde goede en slechte ervaringen. Marge bijvoorbeeld, twittert. Ik vind het wel fijn als die meteen in beeld staan, maar niet pas bij het boeken online. En Jan Willem zegt. De meeste websites geven mijns inziens duidelijk aan welke bijkomende kosten er nog kunnen zijn. Lisa twittert juist dat de schoonmaakkosten en het verplichte linnenpakket. je, in haar woorden, op de laatste pagina van de boeking worden opgedrongen bij Lendl. Van der Laan schrijft. Aanbiedingsprijs lijkt mooi, totdat je daar werkelijk gaat boeken. Centerparks heeft er volgens hem een handje van dat veel bijkomende zaken verplicht zijn. En zo komt er met een gezin met drie kinderen al gauw een paar honderd euro bij. En tot slot een waarheid als een koe, die Mark beschrijft... Zoals met alles blijkt, maar weer eens wat mijn vader altijd zei... als het te goed is om waar te zijn, dan is het waarschijnlijk niet waar. Uh, die reacties staan in het licht van het nieuws van de Consumentenbond. Die zegt, we hebben ook nogal wat negatieve klachten genoteerd... en daarom vindt de bond dat vakantieparken moeten stoppen met de extra kosten... als een klant een huisje boekt. Het gaat dan om kosten voor handdoeken, reserveren, annuleren. Want het onderzoek van de bond blijkt dat de uiteindelijke prijs... uiteindelijk enkele tientjes hoger is dan de prijs zoals die op de website staat. Vanessa Rompelberg van de Consumentenbond. We hebben 800 proefboekingen gedaan bij Lendel, CenterParks, Hogeboom en Rompot. En daaruit blijkt een aantal dingen. Er worden inderdaad extra kosten in rekening gebracht, al dan niet verplicht. En het annuleringsverzekeringen staan standaard aangevinkt. En het, het laatste moment, dat is dan vooral bij Landal, was het bij de vierde stap van het boekingsproces... weet je als consument wat je nou echt moet betalen. Dus waar je aan toe bent. En dat zien wij bij de Consumentenbond graag anders. Want wij willen juist dat mensen zo snel mogelijk... en zo duidelijk mogelijk weten wat ze moeten betalen. Anders de Consumentenbond. Marike Rozier, goedemiddag. Goedemiddag. Van Recron, de Club van Vakantieparken. Waarom zijn de vakantieparken op hun websites niet meteen duidelijk over de prijs van een huisje? Um, ja, er is natuurlijk een verschil tussen de, de basisprijs, de vanafprijs en de uiteindelijke eindprijs. En dat uh, is al heel goed verwoord in het vorige uur net door uh, mevrouw van de Consumentenbond. Er zijn altijd per gast uh, verschillende wensen, bepaalde periodes, bepaalde type huisjes die graag gebruikt zijn. Sommigen willen met z'n vier in een zespersoonshuisje. Daarnaast zijn er nog allerlei extra diensten die aangeboden worden door de parken. Denk aan um, een ontbijtservice, fietsverhuur. Nou, dat alles maakt dat het heel moeilijk is om een eindprijs als uh, prijs te communiceren... omdat het zo verschillend is per gast. En dat is ook de bedoeling. Hè. Wij willen ook maar dat ja, daar begrijp ik dat je zoveel mogelijk wil aanbieden. Maar de Consumentenbond constateert dat je een aantal basiszaken juist niet kunt, kunt afslaan. Neem bijvoorbeeld de annuleringsverzekering of een linnenpakket. Dat is toch raar, dat moet je toch zelf weten? In principe uh, is een annuleringsverzekering niet verplicht. En als het wel verplicht is, wordt het netjes gecommuniceerd. Om, ja, dat dat de bedrijfsfilosofie van het park is. Hetzelfde geldt voor bedlinnen. Ja. Er zijn parken die zeggen van nou, uh, u mag het zelf meenemen. Prima, u kunt het bij ons huren. Ook prima. Maar er zijn ook parken. En wij vinden dat het, uh, een bungalow moet schoon, netjes en fris zijn. Dat geldt ook voor het bedlinnen dat gebruikt wordt op de bedden. Dus wij stellen het verplicht. Um, dat wordt wel heel duidelijk op de diverse sites die onderzocht zijn ook gecommuniceerd. Maar dan blijkt uh, toch ook dat op diverse sites um, mensen van start gaan met een uh, aanlokkelijk uh, startbedrag, maar dan zijn ze uh, bij het boeken uh, aangekomen en dan blijkt dat door die bijkomende kosten zo'n 30 tot 40 procent bij de prijs komt. Is dat redelijk? Ja, uh, of het redelijk is vind, vind ik niet helemaal een discussie, wat wel redelijk is, is denk ik dat wij... Maar nou, klanten zien... vinden het kennelijk niet redelijk. Nee, maar ik, ik wil het even uitlaten dat het redelijk is dat je laat zien wat er voor kosten bij komen. Je begint met mm -hmm. een basisprijs voor een bungalow. Elke uh, stap die de gast neemt uh, om die boeking verder te vervolmaken, en dat zijn vaste dingen zoals toeristenbelasting of in sommige gevallen bedlinnen, of keuzes uh, om, om het verblijf uh, aangenamer te maken of een luxe accommodatie, geeft uiteindelijk heel duidelijk een, een staartje weer van wat uiteindelijk uh, op die factuur staat en wat er dus bij die boeking betaald moet worden. Oké, okay, dat is helder. Maar dan de... heb je dus parken die de lokale... Lasten doorrekenen als toeristenbelasting. Klinkt logisch, maar dan sommige parken rekenen meer dan de gemeente vraagt. Hoe verklaart u dat dan? Ja, dan um, als het goed is, mogen de parken dat niet toeristenbelasting noemen. Dat zijn dan lokale heffingen of, uh, nou ja, parklasten. Het is, het is net wat je noemt, daar zit de toeristenbelasting in. De toeristenbelasting wordt vastgesteld door de gemeente. En daarnaast zijn er lokale lasten, uh, daarbij moeten denken aan bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, rioolzuivering, uh, die ook afgedragen worden aan de gemeente. Ondernemers kiezen ervoor om ook dit weer transparant en inzichtelijk aan die gast te melden, dat het dus niet iets is wat aan de ondernemer ten goede komt, maar wat ze af moeten dragen. Ja. U bent het dus, dus eens met die, die klachten, Dat soms hoger is dan de toeristenbelasting in die gemeente. Ja, u, u, u bent het er niet zo eens met die klachten, klacht, begrijp ik. Zegt u? u bent het niet zo eens met die klachten? Nou, ik snap best dat uh, uh, het jammer is als je voor een, een bepaald bedrag uh, denkt een vakantie te boeken... dat uiteindelijk dat bedrag hoog is. Dat kan ik me heel ja. goed voorstellen. Uh, alleen, ik vind het vervelend om dan te horen dat de parken... Ik heb het woord bewuste misleiding ook gehoord. Ja. Uh, ik heb denk, ja, dat, dat is niet zo. We zijn transparant in alle... Uh, gegevens die de klant boekt en waar hij voor kiest uh, ki kan hij niet kiezen is het verplicht staat het ook heel duidelijk vaak op, nog op elke pagina aangegeven en dat vind ik een ja wordt, in die zin wordt het een beetje uh, negatief geschetst en daar ben ik het niet mee eens maar is dan wel het moment rijp op basis van dit onderzoek van de consumentenbond dat er een ja. branchebrede uh, helderheid over um, over de berekening wordt gehanteerd want dat is hier wel iets wat u kunt doen uh, nou, vanuit een brancheorganisatie is het niet zo dat wij ons met, uh, met prijsbeleid uh, mogen bemoeien, willen bemoeien. Wij kunnen wel als brancheorganisatie nog eens met de parken praten en kijken van nou, is dit nou de meest transparante manier? Alleen op dit moment hebben wij hebben de parken ervoor gekozen om het op deze manier te doen, zodat een consument altijd ziet waar hij voor betaalt. Terwijl als je een, uiteindelijk een eindprijs hebt, um, waar dan nog die extra's die hij zelf kiest van een fietsverhuur, nou noem het op, bijkomt, is het heel on. Uh, onoverzichtelijk voor zo'n klant wat er betaald wordt. Yep. Het product blijft maatwerk en dat is zo lastig. Kijk, een vlucht gaat van A naar B en dan krijg je iedereen krijgt hetzelfde eten, iedereen zit op dezelfde stoel. Nou, Misschien zijn er nog twee soorten stoelen, maar dat is redelijk uh, uh, goed te overzien. In ons geval zijn die producten zo toegespitst op, op die gast dat het bijna niet te doen is. Heel duidelijk. Hartelijk dank, Marieke Rozier van Rekenronde Club van het Vakantiepark. En reageren kan nog steeds via ons Twitter-account at NWS Radio 1 of onder het weblog op onze site nws.nl. Rotterdam, de derde set. Marcella Mesker van Team de Bakker zit erop. Hoe is het afgelopen? Ja, hij heeft gewonnen met 6-1 in de derde set. Nou, dat is uh, positief. Uh, een zucht van uh, verlichting was uh, uh, af te lezen van zijn gezicht. Want ja, echt lekker uh, ging het natuurlijk niet. Uh, eerste set wint hij met 6-4. Tweede set 6-0 verlies. Heel merkwaardig. En dan de derde set. Moeilijke eerste game in de beslissende set. Nou, die kwam hij door op eigen service. Toen een snelle break op de service van Filip Petschner. Ja, en toen was de set leek het gespeeld. Dus werd het uh, razendsnel 6-1 merkwaardig winst. Wedstrijd. Nog geen goede wedstrijd, dat zeker niet voor Timo de Bakker. Maar in ieder geval komt hij nu misschien uit die negatieve spiraal... waarin hij toch de laatste maanden heeft gezeten... met heel veel eerste ronde verlieswedstrijden. Um, tweede ronde dus nu in Rotterdam. Nou, dat zal donderdag worden, want uh, zijn tegenstander moet komen... uit de wedstrijd tussen de Rus Yushni en de Spanjaard Granoyers. Uh, die spelen morgen pas. Maar in ieder geval hebben we dus nog een Nederlander... aanstaande donderdag in de Ahoy bij het ABN AMRO in Rotterdam. Van tennis naar wielrennen, want de Italiaan Riccardo Rico is opnieuw in opspraak gekomen. De Italiaanse politie is een onderzoek naar hem begonnen, want Rico werd al eerder betrapt op doping en kreeg na zijn schorsing een nieuwe kans bij de Nederlandse ploeg. Gio Lippens, hier in de studio. Wat is er aan de hand met Rico? Heel raar verhaal. Deze week uh, plotseling in het ziekenhuis opgenomen omdat hij problemen had met zijn nieren. Hij had hoge koorts, uh, boven de 40 graden. En uh, iedereen maakte zich ernstig zorgen. Hij zou uitdrogingsverschijnselen hebben gehad. Uh, is toen opgenomen in het ziekenhuis. En uh, daar zou hij dan vandaag weer uit ontslagen worden. Hij zou op weg naar huis verder even niet meer koersen. Totdat uh, vanmiddag ineens het bericht naar buiten kwam dat er een arts uh, van het ziekenhuis tegenover de politie heeft verklaard dat Rico. Tegenover hem heeft uh, verklaard dat hij uh, een bloedtransfusie heeft ondergaan. En dat allemaal uh, in zijn eigen huis. Bloed dat hij 25 dagen in de koelkast zou hebben bewaard. En uh, dat, dat hij weer opnieuw heeft ingespoten. En hij maakte zich ernstig zorgen over dat bloed. Want dat zou ook de reden zijn geweest dat hij problemen met de nieren zou hebben gekregen. En uh, er wordt nu zelfs gezegd dat hij een soort uh, nierinfarct heeft gehad. Uh, door dat uh, nieuwe, ja, niet zo verse bloed. Blijkbaar is hij enorm geschrokken, bang dat hij uh, misschien wel zou kunnen gaan overlijden. En heeft toen geroepen, jongens doe er wat aan, want uh, er zit bloed in mijn lijf wat er blijkbaar niet in thuis hoort op dit moment. Je gebruikt het woordje zou, nog omstandig. Ja. Zou, zou, zou. Maar waar, waar duidt dit op Laat volgens Laten we jou? zeggen dat dit uh, de, de, de, de juridische indekken is, uh, ja. omdat je natuurlijk nooit uh, 100% zekerheid hebt, totdat uiteindelijk het verhaal uh, definitief naar buiten komt. Het wordt wel berichten door ANSA, dus het Italiaanse ANP, het Italiaanse persbureau, de dello Sport meldt het. Dus uh, er zit een hele zware kern van waarheid in. Vakant komt in de loop van de dag, uh, einde van de middag, maar goed, het is al bijna op het einde van de middag, begin van de avond, met een verklaring. En ja, dat zou er ook wel eens op kunnen wijzen dat dit verhaal... toch wel een heel vervelend staartje gaat krijgen. Oh, heel slecht nieuws voor de ploeg. Heel slecht nieuws voor de ploeg, want ze hebben natuurlijk... een risico genomen met het in dienst nemen van Rico. Het werd door heel veel uh, wieler-insiders toch wel afgeraden. Rico, hè, 20 maanden geschorst geweest uh, door die Sera-affaire... in de Tour van 2008. Uh, ze hebben hem toch uh, in dienst genomen met een uh, heel zwaar uh, sanctiebeleid daarop... van als hij uh, iets zou misdoen, dan zouden enorme boetes moeten betalen... en ze hebben gehoopt dat hij daarmee in ieder geval in het gereel gehouden kon worden... Blijkbaar, schijnbaar, is dat niet zo. En uh, ja, zitten ze nu met een enorm probleem... terwijl dat andere probleem ook nog steeds boven hun hoofd uh, hangt. Het probleem met Ezekiel dus die Spanjaard... Uh, waarvan ook nog steeds niet duidelijk is... wat er nou is gebeurd in de Vuelta van afgelopen jaar. Maar mocht het zo zijn dat Rico inderdaad uh, nat gaat, om het zo maar te zeggen... dan kan hij sowieso levenslang geschorst gaan worden. Dus dat is het probleem voor hemzelf, Maar ook voor Vakance ziet het er dan niet al te uh, prettig uit. Want ze zullen sowieso zonder hem verder moeten. Maar het is maar de vraag wat dan de organisatoren doen... van de Tour, van de Giro, van al die grote ronden. We wachten dus op die verklaring van de ploeg. Uh, als er nieuwe feiten zijn, dan horen we die graag. Jullie maar. Dank je wel. Straks de Franse premier François Fillon is in opspraak geraakt. Bij de ANWB is er nog steeds in de Hart. Ja. Het is een gemiddelde avondspits. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Een van de tunnelbuizen is dicht in de Benelux-tunnel. Dat is de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Komt door loshangende kabels. Daardoor staat er ook een file op de A20. Gouda, Hoek van Holland. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Rotterdam Centrum. Vijf kilometer. Staat euh, na een ongeluk. In de nou, de rechterrijstrook is dicht. Ehm... Um, dan op de A15 Nijmegen richting Golkum tussen Ochten en Waddenooien. 9 kilometer na een ongeluk. En de andere kant op tussen Knopendel en Waddenooien staat ook 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 met Tim Overdijk. Staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs zegt te werken aan de kwaliteit van hogescholen en universiteiten. Hij wil dat de scholen zich meer specialiseren en dat er zo een einde komt aan de wildgroei van opleidingen. Ook vindt hij dat de hogescholen en universiteiten studenten beter moeten selecteren. Zijn die studenten wel geschikt voor de studie die ze kiezen? Hogeschool Rotterdam doet het al en traint docenten in het selecteren van studenten. Trudy van Rijswijk was bij zo'n training aanwezig. Uh, dat startgesprek, he. dat is uh, in principe de eerste ontmoeting met die student. Wat zijn nou de cruciale houdingen die wij als coach dan aanbieden aan die student? U volgt hier de les en u had iemand uit de bouw die psychologie wilde gaan studeren. Hij kwam uit de bouw, maar uit het gesprek bleek ja, dat hij last had van rugklachten, ze dus was afgekeurd. Maar als vrijwilliger had hij zich wel al jarenlang ingezet voor gehandicapten. En ja, dat had zijn hart eigenlijk. Uh, en, en daar wilde hij mee verder. Maar dat had hij dus niet opgeschreven. Want nee. jullie maken speciaal van tevoren een test. Die kun je invullen ja. op internet. Klopt. Ja, zeg, dan wordt het wel lastig natuurlijk. Ja, uit zo'n test kon ik die informatie niet halen. En dat had het ook niet in zijn cv uh, vermeld. Dus dat heb ik hem wel als tip gegeven. Van, vermeld dat voortaan ook in je cv. Want vrijwilligerswerk, ja, dat, uh, dat kan je natuurlijk heel uh, goed op je cv zetten. Ja. Voelen jullie wel überhaupt geëquipeerd om... Met zo'n test hè, van internet, Daar heb je dan als student in spe het een en ander op ingevuld. En, eh, en dat gesprek van een half uur, een uur, hoe lang duurt het? Om dan te zeggen van, jij kunt wel of niet gaan studeren. Ik heb nu ongeveer 100 startgesprekken gevoerd in 2009, 2010. Ik heb altijd het gevoel dat ik goed contact heb, in staat ben goed contact te maken met die studenten. En u hebt ook het gevoel dat u dan inderdaad bij de aard van de zaak komt? Uh, ik vind het verrassend om te merken hoeveel ik te weten kom... van jonge mensen die ik voor de eerste keer tegenkom. Ze hebben heel veel dingen meegemaakt in hun jeugd. En dan, ja, dat, daar zijn ze vrij snel open, ook dankzij die test. U bent hier de lerares. U leert het ze allemaal. Alles. <laughs> Gaat het allemaal goed? Uh, ja, wat is goedkomen? Natuurlijk uh, zijn er uh, de studenten die, uh, die het niet redden. Hè? In het eerste jaar is een hele hoge uitval. Vraag me nu even geen percentage. Verschilt ook erg per opleiding. Uh, we proberen als hogeschool, we, we proberen het niet alleen, we begeleiden ze ook weer, de opleiding dan uit. Maar goed, dat is het exitverhaal. Dus het gaat niet altijd goed. Want op u en op deze mensen hier komt natuurlijk nu wel een extra last te liggen. Want voor elke student die er langer over doet, moet een boete worden betaald. Nou, niet meteen gelukkig. Nee, maar, het maar goed, uiteindelijk wel een na, het, de na het vijfde studiejaar als alle plannen doorgaan, dan zou dat... Uh, in de bachelorfase moeten gaan gebeuren. Nou, dat kan. Denk ik dat ik wel als hogeschool mag spreken... dat het nog veel pregnanter is hoe je dan die studenten begeleidt. En als het niet klopt, ook zo snel mogelijk zorgt... dat die, hij of zij op de goede plek terechtkomt. Ja, want elke nou, dag telt in zo'n... Nou geval. ja, dat klinkt wel heel erg, maar in, in wezen wel, ja. Het is nog belangrijker dan voorheen al. En toen was het al belangrijk, want het, het gaat er uiteindelijk om... dat zo'n student... Met plezier naar school gaan, dat hij voelt van hier hoor ik thuis, hier leer ik wat ik wil leren. En die zitten hier met z'n allen op een, allemaal eerstejaars? Ja. ja, klopt. ja. Hebben jullie zo'n gesprek gehad, zo'n zo ja Ja. Wat werd er aan je verteld? Ja, ik kom van een uh, mbo-instroom, dus ik had ook het tweede jaar kunnen doen. Dan wordt er uh, uh, verteld wat er van je wordt verwacht... en uh, ja, wat je ook een beetje te wachten staat. Wat klopt je, je daarvan? Nou, voor, voor, de, voor de instroom naar het tweede jaar wel. Want dan moet je in, in tien weken moet je zeg maar het eerste jaar uh, overdoen... overdoen. Dus ik heb uh, bewust de keuze gemaakt om het eerste jaar te beginnen... omdat je dan uh, ja, ook niet voor jezelf kan falen... stel dat je de instroom niet haalt. Ik twijfel eigenlijk tussen twee opleidingen. Uh, dat is dan op een gegeven moment ook in mijn dossier terechtgekomen... dat de SOC-coach dan halverwege het eerste kwartaal... contact met mij op moet nemen om te kijken... of ik nog steeds op de goede plek zit. Dus dat verplicht stellen dat is voor jullie allemaal geen probleem? Jullie zijn er zelfs wel blij mee? Ja. ja. ja. Verslag van Trudy van Rijswerk. Een nieuw schandaal in Frankrijk over het vakantiegedrag van belangrijke politici. Nu is premier François Fillon in opspraak geraakt. Frank Renaud, onze correspondent, wat heeft hij gedaan? Hij is op vakantie geweest naar Egypte. Eind vorig jaar weten we nu... dat is allemaal niet zo heel erg, maar wat hij daar Gelukkig gedaan heeft... wat hij daar gedaan heeft, dat wordt wel als erger ervaren in Frankrijk. Hij heeft een, een privé-uitstapje gemaakt naar de beroemde tempels van Abu Simbel... in het zuiden van Egypte, maar dat deed hij met een Egyptisch regeringsvliegtuig... betaald door het bewind Mubarak. Hij heeft tijdens die vakantie ook een boottochtje gemaakt over de Nijl ook inderdaad geheel verzorgd en betaald door Mubarak. Dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij overigens nu zelf bekendgemaakt... omdat hij wist dat morgen het satirische weekblad Le Canard en Cheney... met onthullingen over die vakantie zou komen. Ah, heel slim. Het schade beperken door het nu alvast te bekennen. Precies. Ja, waarom is dat zo erg in Frankrijk? Het is vooral erg eigenlijk omdat de minister van hem... De afgelopen weken vanwege hetzelfde akkefietje in opspraak is gekomen. En dan hebben we het over de minister van Buitenlandse Zaken, Michelle Aliomari. marie Zij ging niet naar Egypte op vakantie, maar eind december naar Tunesië op vakantie. In Tunesië was toen al die volksopstand begonnen hè, tegen Ben Ali, de dictator daar. Michelle Aliomari, marie de vakantie, ging gewoon door in Tunesië. En ze gebruikte daar ook nog het vliegtuig van een vriend van haar. Maar die vriend, die ze privévliegtuig beschikbaar stelde in Tunesië, was ook nog een vriend of een zakenpartner van diezelfde dictator, Ben Ali. Ali. Dus eigenlijk verstaat het vermoeden een beetje dat die Franse ministers zich laten fetteren door dictators en hun vrienden. Dat gaan we natuurlijk een beetje het sfeertje wat dan ontstaat. Hè? Het ons, kent ons sfeertje met mensen die op dit moment niet zo goed in het nieuw staan. Precies, en dat is het laatste wat de regering Sarkozy kan gebruiken. Met name president Sarkozy zelf. Want die wil juist aan de Fransen laten zien. Die wil ze vertellen dat ze de broekriem aan moeten halen. En dan is het geen goed signaal om af te geven natuurlijk. Dat de ministers van zijn regering naar her en der vliegen in landen waar een dictators zitten. En dan ook nog gebruik maken van de diensten van die dictators. Ja, kan uh, dit gevolgen krijgen voor Fillon? Laat Sarkozy hem struikelen hierover? Of is ja, niet zover. Nou, het is erg onduidelijk nog wat er zal gebeuren. Het is een beetje een soap opera die maar doorgaat. Elke dag komen er nieuwe onthullingen. Eerst was er Michel Alliot-Marie. Die kwam nog een keer in opspraak omdat hij ook nog een tweede reis had gemaakt met het vliegtuig. Moest ze toen ook weer toegeven. Toen kwam de onthulling over Villon, Moest ook weer toegeven dat het gebeurd was. Tot nu toe hult president Sarkozy zich geheel in stilzwijgen over deze affaires. En hoe met monsieur le president zelf? Hoe wat, sorry? Ja, is, die, is die zelf ook helemaal schoon? Nou, in het verleden weten we dat hij zich ook nog eens liet vetteren door zakenvrienden. Niet door dictators, maar wel door mensen uit het zakenleven, met name in Frankrijk. Hij heeft een privéjacht bijvoorbeeld wel eens gebruikt voor een vakantie in de Middellandse Zee. Maar dat imago heeft hij een beetje afgezworen, omdat hij merkte dat dat tegen hem ging werken. Hij werd een beetje de president bling-bling, door met veel geld en veel vertonen op vakantie te gaan. En daar is hij mee gestopt. Frank Renaud vanuit Parijs, dank je. De Noord-Hollandse provinciebestuurder Jaap Bond en zijn voorganger Peter Visser... zijn de afgelopen jaren veelvuldig bedreigd... omdat ze vergunningen hebben verleend om ganzen af te schieten. Vanwege de overlast die boeren en het luchtverkeer van de ganzen ondervinden... geeft de provincie vergunningen af om de dieren af te schieten. Oud-gedeputeerde Visser kreeg onder meer post... waarin zijn eigen begrafenis werd aangekondigd. Gedeputeerde Bond krijgt wekelijks tientallen dreigmails. Ja, dat is uh, dat ze dan uh, beter mij kunnen afschieten dan de dieren... Ja, dat is, dat is niet prettig. Uh, maar goed, uh, als je bestuurder bent en je hebt bestuurlijke verantwoordelijkheid, dan weet je dat dat zeker in dit dossier, zeer gevoelig emotioneel dossier, uh, ook voor bestuurders, uh, ook voor de mensen die, uh, die dierenliefd zijn en ook voor de mensen die er schade van ondervinden. Het is, het is een emotioneel dossier van drie kanten. Dus dan, dan kun je dat wel verwachten, ja. Nu de provincie Noord-Holland van plan is ook damherten af te schieten, is het aantal bedreigingen toegenomen. Harm Niesen van de faunabescherming vindt het niet gek dat dierenliefhebbers in actie komen. Je hebt nou helemaal niet in de hand wat al die mensen precies gaan zeggen. Maar dat sommige mensen dan zeggen van wij wensen jou toe wat je met die ganzen doet. Nou dat is een nogal voor de hand liggende opmerking. En volgens mij heel wat anders dan een serieuze dood, doodsbedreiging. Nisse vindt het niet netjes, maar noemt het wel een menselijke reactie. Zulke dingen gebeuren kennelijk door mensen die... Nou ja, zeg maar, de werkelijkheid uit het oog verliezen en dingen doen die ze nooit hadden moeten doen. Gedeputeerde Bond vindt het kwalijk dat de faunenbescherming zoveel begrip toont voor mensen die een doodsbedreiging sturen. Ja, ik vind het wel gek dat het mij wordt toegewenst, als ik eerlijk ben. Uh, ik vind dat zij ook een verantwoordelijkheid uh, daarin hebben. Met name als het gaat om berichtgeving. Ook van de week weer een uh, persbericht de deur uit waarin zij zeggen: uh, Gedeputeerde Bond die leidt iedereen om de tuin. Alleen ja, ik heb wel een andere rol en een andere verantwoordelijkheid. Dan, uh, ja, dan heel veel andere mensen. Hij roept de natuurorganisaties op hun toon te matigen. Doe het samen met ons. Als het gaat om de gang naar de rechter... dan is dat een middel wat we gewoon in ons land hebben... wat ze ook doen, wat ze ook nu kunnen doen. Dan zeg ik, nou, doe dat gewoon langs de democratische weg... Uh, en doe dat op de manier zoals het hoort. Doe het netjes, maar probeer niet een uh, bepaalde sfeer te creëren... rondom zo'n dossier... Ja, om wat extra leden te werven. Ik, ik, en dan ten koste van dit. Dat vind ik dan wel vergaan. Bond en Visser hebben de bedreigingen gemeld bij de politie. Het NOS-Radio 1 Journaal Media Overzicht. Lucelle is ziek, dus zit hier Jan van der Putten. Hallo, het is een drukte van belang in Lemmer. Daar staat een fabriek in brand die tanks en silo's van kunststof produceert. Heel Lemmer staat op het strand, twittert bijvoorbeeld Tessa de Vries. Op foto's zijn dikke zwarte rookwolken te zien. En er wordt ook geklaagd dat de gemeente geen Twitter-account heeft aangemaakt. Ik dacht dat ze wat geleerd hadden van Moerdijk, schrijft iemand. Onze verslaggever heeft Jagers onderweg. Het religieus geweld in Indonesië is de opening van het reformatorisch dagblad. Moslims hebben op Java drie kerken verwoest en eisen de dood van een christen. Hij zou pamfletten tegen de islam hebben verspreid. Het mengen van zwarte en witte scholen is niet langer rijksbeleid. Bij de Zwarte Olympuschool op Eiburg in Amsterdam zijn ze daar niet rouwig om, staat weer het parool. 95% van de kinderen is allochtoon. De schoolleiding is gestopt met projecten en lessen om dat te veranderen. Het kost alleen maar onderwijstijd. Een van de allochtone moeders kan er geen traan om laten. Nu zie ik die witte ouders door de wind fietsen naar het eind van het eiland. En dan denk ik, ga jij maar lekker fietsen, ik ga naar de school om de hoek. Overal op internet kom je daartegen, ook bij ons op nos.nl. Een oudere vrouw die een groep overvallers wegjaagt met haar handtas. Dat gebeurde op straat in Northampton in Engeland. Northampton. Northampton ja. en de beelden in de Winkelstraat daar zijn gemaakt met een mobiele telefoon. Je ziet zes overvallers die met mokers de ramen van de juwelier willen inslaan. Dan komt een duidelijke oudere vrouw met een rode jas aanrennen en zij deelt met haar tas. Zulke klappen uit dat de rovers er van doorgaan. Het personeel van de juwelier zat doodsbang binnen en is stom verbaasd over de afloop. We waren terrified. We locked de deur. We hid under the desk. We were really scared and then we looked outside and God love her she was running down the road with a handbag in de air banging them on the back of uh, uh, the helmet with the handbag. En kijk inderdaad op nws.nl daar staat het filmpje van de handbag heroin zoals ze wordt genoemd. Vier van de zes overvallers zijn inmiddels gepakt. Zeilmeisje Laura Dekker kan maar beter niet door de golf van aden varen. Het is extreem gevaarlijk in het gebied waar schuurt de Nederlandse schout bij nacht ort op de site van de wereldoproep. De NAVO patrouilleert in het zeegebied bij Somalië om koopvaardijschepen te beschermen tegen piraten. De Nederlandse zeezeiler René Tiemessen bedacht dat je dan ook een konvooi zeilschepen kunt formeren om langs Somalië te komen. Onverantwoordelijk, zeker met jonge vrouwen en kinderen, zegt Ort. We hebben onvoldoende capaciteit om onnodige zeiltochten te begeleiden. Wietgebruik leidt eerder tot psychoses. NRC Handelsblad schrijft over Australisch onderzoek. Daaruit blijkt dat onder rokers van cannabis... een ziekte als schizofrenie ruim 2,5 jaar eerder uitbreekt... dan onder mensen die geen wiet gebruiken. Dat is schadelijk, zeggen de onderzoekers. Want hoe eerder je schizofreen wordt, hoe slechter het met je afloopt. Hersenen van jongvolwassenen zijn nog niet volgroeid. En dan is zo'n ziekte extra gevaarlijk. Straks om 6 uur gaan we even naar Egypte. Het is daar weer helemaal volgestroomd. Het Tagrierplein in Cairo met demonstranten. Praten we met Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep in de hoofdstad. En die gaan ons ook even bijpraten over de aangekondigde hervormingen. Sport op Radio 1 bek met een voorzet, met een doelpunt. Morgen om 8 uur de vriendschappelijke internaamt Nederland-Oostenrijk. Wat zal man blij zijn? NOS langs de lijn, morgen van 8 tot 11. En dan gaat die man er toch nog in. Radio 1, het nieuws van alle kanten. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Van de allereerste HR-ketel ter wereld tot de 3 miljoenste Nefit HR-ketel nu. Met Nevit weet je zeker dat je goud in handen hebt. Bij aankoop van een Nevit HR-ketel nu kans op een gratis Nefit zonneboiler. Dus warm water op zonne-energie. Kijk snel op Nevitgoud.nl. Nevit houdt Nederland warm. Scapino Palet Rotterdam presenteert Songs for Drella.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 Um, even googelen dan maar. En daar zit je dan met 346.978 hits op het woord ZZP'er. Alle HR-vragen googelen. Werkt dat nog wel? Daarom vind je in het rode boek.